Ik heb aan Astrid Poot gevraagd of ze met mij wil praten over wat kwaliteit voor haar betekent. En zoals te verwachten werd het een erg prettig gesprek. Wat mij altijd opvalt als ik met Astrid praat is dat haar ideeën in eerste instantie verrassend klinken. Ze liggen niet direct voor de hand. Niet iedereen komt hier zomaar op. Maar zodra je ze hebt gehoord is het vaak direct vanzelfsprekend. Luister zelf maar. We hebben onze naam veranderd uh, een week geleden. We zijn er zelf ook nog niet zo aan, aan gewend. En we hebben dat gedaan omdat we merkten dat uh, we hebben met het kinderteam best wel soms radicale opvattingen over hoe dingen anders moeten. En dat conflicteerde soms met de opvattingen van, van de andere projecten, omdat die projecten ook echt anders zijn. Dus om hard te kunnen roepen hebben we eigenlijk, uh, ons eigenlijk afgesplitst. Ah, okay. Dus dat was de reden, eigenlijk om dus zuiver te kunnen communiceren. En ik merkte ook dat ik... Wacht even, dus het... ja. je bent afgesplitst? Ja, we zijn een eigen onderdeel geworden nu. Dus we ah, zijn... okay. het, het kinderstuk is nu zo ja, groot en autonoom in werk ah. en visie... dat we dachten het is helderder als we een eigen plek pakken. Ah, oké. Okay. Ah, ja. Ik dacht het ja. is het dus dat het hele bureau is de reden. verandert. Nee. nee, nee, nee. Ah, oké. Okay. Nee. Okay. Dus dat is er gebeurd. En uh, ja, wat, wanneer is een naam goed? Dat is heel moeilijk, hè? Je, ...toen ik voor het eerst een naam ging laten zien... ...het was tijdens een presentatie bij jou op school... ...toen heb ik op het podium de URL nog veranderd... ...want die had ik fout. Dus zo moeilijk, zo, zoveel opties hebben we overwogen... ...en wat we nu, waar we nu heel erg over hebben nagedacht bij de naam... ...is wat het gevoel ervan moet zijn. Okay. En dat gevoel is onze familie... ...omdat wij voor kinderen werken. Ja. En familie van... ...omdat we daarmee aangeven dat we familie zijn... ...van al onze klanten en relaties... En familie van Fonk, omdat wij ook heel dicht bij Fonk horen. En dat vinden we ook heel fijn. Dus dat waren de overwegingen. Maar of het een hele duidelijke naam is, weet ik niet. Maar wij vinden hem nu echt heel goed voelen. Ja. ja. ja. Oké, okay. en hadden jullie nog andere namen overwogen? Uiteraard, denk ik. Ja, uiteraard de familie, alles met kinderen, alles met familie. Maar uh, we vonden dat familie van heel mooi. Omdat dat iets zegt over hoe wij ons ja, verhouden tot de mensen met wie we dingen doen. Dat we ja, familie zijn ja, ja, ja. van, dan als je dat vertelt ook aan klanten, dan heb je gelijk een, uh, een andere relatie. Dat je zegt, wij zijn het bureau en we komen het even voor jou doen. Als mm -hmm. je familie bent van iemand, ja, ja. dan is het gesprek gelijk op een andere ja. manier. En okay. ik merk dat dat echt zo is. Dus die naam die moet echt wel afspiegelen, of moet dat. Maar dat is in elk geval volgens mij wel gelukt. Ja. Hij laat zien wat jullie doen en hoe jullie werken. Ja, hoe wij dat zien, hoe dat voelt. Ja. Dat is het bijna meer, okay. denk ik. All en dat, dat heeft dus ook echt te maken met dat jullie... Al, werken jullie alleen maar nu voor... Dus alleen voor jeugd? Ja, kinderen. Eh, kinderen. En daar heb je dus ook families. Ja. En dan heb je ook het onderwijs. Dus okay. dan hebben we eigenlijk heel veel. Dus we maken heel veel dingen die eigenlijk voor volwassenen zijn. Maar om met kinderen dingen te kunnen doen. Ja. Dingen voor kinderen zelf. Uh, maar ja, kinder, een kind is nooit een, het bestaat niet in zijn eentje. Hè. Dus het zit altijd in een hele omgeving. En eigenlijk ondersteunen we die omgeving met allerlei producten. ja. ja, ja maar we zijn voor het kind. Maar jullie is, maken uh, niet reclames voor goedkope plastic speelgoed, wat je wel Nee, nee, dat doen jullie dus nee, niet. Nee, dat kunnen we denk ik ook echt niet. Nee, nee we hebben soms wel eens, soms krijg je wel eens zo'n klus dat je denkt misschien wel, misschien niet en dan ga je hem toch doen en dan krijg je dat ook niet goed. Nee. En uh, dus ehm nee, heel hele... omdat je kan voor ja. kinderen en voor de omgeving ja. van kinderen natuurlijk superveel doen. Ja. Maar dat soort commercials is een ding, maar dat doen jullie niet? Nee, wij proberen kinderen te bouwen. Dus wij willen ze graag dat ze dingen leren. Dus we zijn eigenlijk altijd bezig met leren. Oké. Okay. En ja, kinderen sterkere mensen maken. Op allerlei manieren. En, en zolang dat daarin past, zitten wij op koers, zeg maar. Ja. ja. Dus dat... een voorbeeld, van iets wat supergoed is. Nou ja, iets waar we nu extreem, extreem trots op zijn. We hebben een app gemaakt, uh, dat heet Kleine Stapjes. Dat is een... Een app voor families met een kind met een ontwikkelingsachterstand. Het is gemaakt voor de Stichting syndroom En dat is een, een methode die is in de jaren zeventig bedacht... voor families met een kindje met Down. Hoe ze kunnen in kleine stapjes het kind kunnen helpen ontwikkelen met elkaar. Hoe je dat als sociale omgeving kunt doen. Nou, die methode is bewezen. Het is een gigantisch dik boek... waardoor je meteen niks meer mee, ermee kunt. Dus wij hebben daar nu een app bij gemaakt. Dat hebben we met families gemaakt. We zijn bij op bezoek geweest bij families. Veel tussendoor getest. Veel zelf ook getest. Nu is hij live en um, meteen toen hij live ging kregen we hele ontroerende reacties van mensen die nu heel graag gaan mee oefenen. Nou dan zijn we ja, blij, ja, kaarten in de post, oh, super fijn. Wow, en vorige week zijn we uh, genomineerd voor twee lobby awards ermee. In de categorie familie en kinderen en in de categorie UX. En wat is een lobby? Uh, ja, internationale prijs voor digitale media, Europese prijs. En... Um, nou ja, en dat, en dat is dan... Wij zijn natuurlijk vooral blij als die families ermee werken. Mm -hmm. Maar dat je dan in zo'n hele grote Europese wereld... waar heel veel wordt gemaakt, op die manier gezien wordt... Ja. Daar, daar waren wij heel extreem trots op. En... Ja. Um, omdat het ook wel de erkenning is dat je op een hele zachte, aandachtige manier gewoon hele succesvolle dingen kunt maken. Want, want McDonald's is ook genomineerd met een duur project. Dus yeah, er, er yeah, de hele andere, yeah. andersoortige ja, dingen precies, zitten er ook bij. Staan, ja, ja. En wij zitten daar dan als een soort super educatief, vrijwel alleen maar textuele tool tussen. Ja. Maar blijkbaar komt dat dan wel over. En dat. Dat sterkt ons in onze opvatting dat dat echt kan. Want het is niet zomaar een app, toch? Het is niet nee. iets waar dat je lekker gaat zitten kijken naar het scherm. Nee, nee wat het doet, dat is, ook, dat, is, dat is wat kleine stapjes doet. Uh, Zij ze zeggen als je uh, een kind hebt met een ontwikkelingsachterstand... moet je meer oefenen, voortdurend oefenen. En het lastige is dat kinderen die zoiets hebben... heel snel in een soort medische hoek terechtkomen. Dus je hebt problemen, dus je krijgt therapie, ondersteuning, al die dingen... Uh, maar als je dat medische weghaalt en zegt, het is gewoon een kind, maar een kind dat, mm -hmm. dan is het voor families veel fijner. Okay. Dat is de visie en de methode. En, en wat die methode doet, en wat de app nu dus nog iets beter doet, is dat je dat kunt integreren in je dagelijks leven. Als dus je gaat ontbijten, dan kun je, als je de hagelslagjes oppakt met je kind bij het ontbijt, is dat fijne motoriek oefenen. Maar dat voelt dan heel anders dan FM27 oefening A. Dat voelt heel anders. En dat... En dat is dus wat die app doet. Die zegt eigenlijk, het is ook een soort prikbord, zet het openingsscherm. Je zegt, nou, papa oefent deze dingen en dat doet hij bij het ontbijt. En dat is eigenlijk de afspraak die je als gezin maakt. De oppasoma, het buurmeisje, iedereen kan oefenen. Dus en de oefeningen zijn heel het, gewoon. Ja. Voor het kind voelt het ook helemaal niet: van we gaan nee, nu oefenen. Nee, we je zijn moet gewoon -therapie. aan therapie. Precies. Ja. Maar zoals alle kinderen leren, je ja, leert ja, ja. gewoon door mee te draaien in de lopende zaken. Uh, dat is hoe kinderen natuurlijk alle moeilijke dingen leren, zoals praten lopen. Dat leer je niet van een methode. En uh, ja, en bij, bij deze kinderen moet je daar iets explicieter in zijn, maar kun je het nog steeds zo zacht laten voelen. En dat is wat, wat we hebben geprobeerd. Fantastisch. En wanneer hebben we ja. die gemaakt? Vorig jaar hebben we eraan gewerkt. Ik, kan, ik weet niet meer precies, hij is denk ik een half jaar geleden ongeveer gelanceerd. Oké. Okay. Dus er zijn al echt al resultaten van binnen. Ja, er zijn hele tevreden gebruikers. Ja. ja, die methode was al bewezen. Dus daar was geen enkele twijfel over. En onder hulpverleners wordt die ook vaak aangeraden door, voor families. Ja. Dus dat is eigenlijk... Die hadden we al. En we zien nu dat het gebruik ook heel goed is. Ja, het is natuurlijk een kleine doelgroep. Dus dat is ook een soort niche. Grappig genoeg. Maar is wel, wel een... Dat zo, toch? Ja, maar wel een extreem goed product. Ja, ook juist door die niche. Dus. Ja, dus dat is mooi. Ja. ja. Dus dit is een soort volgende stap. Dus, uh, Oké. Okay. Hey, en hoe zit het dan bij dat proces? Hoe kwamen jullie erop om het op deze manier uit te werken? Want natuurlijk als je zo'n zo opdracht krijgt, dan, kan ja. je, nou, dan kunnen tien verschillende dingen of honderd verschillende dingen uitkomen. Ja. Weet je dat nog? Ja, nou een van onze grootste dingen uh, in, in het werk wat we doen is dat we heel erg um, uh, proberen het antwoord niet te weten. Weet je, ik geloof dat wij zijn... Um, we zijn uh, we weten veel dingen, maar we, we, we positioneren onszelf nooit als experts. Op het moment dat je zegt dat je expert bent, kun je niet meer kijken, denk ik. Ik geloof dat het vaak zo is. Dus wij zeggen eigenlijk, ja, we weten het eigenlijk niet. Maar we kunnen wel heel liefdevol en aandachtig daarover nadenken. En een van de allereerste dingen die we in dit geval ook hebben gedaan... is dat we bij families op bezoek zijn gegaan. Van, hoe, hoe gaat dat dan? En... Um, hoe, hoe, hoe, hoe ga je dan om met die enorme lange oefenboel die je moet doen? En, en we zagen bijvoorbeeld dat iedereen briefjes op de koelkast heeft zitten. Nou ja, dat is natuurlijk een superbelangrijke aanwijzing. Dus we hebben met, echt heel met die families gepraat. Het waren super fijne gesprekken. En uh, wat we bijvoorbeeld ook hadden gedaan... We hadden natuurlijk al wel, als je die, die inhoud bekeek... konden natuurlijk al heel veel functies bedenken die interessant zouden kunnen zijn. Die hebben we allemaal uitgeschreven. En toen hebben we die families um, feature, by a feature laten spelen. Dus we hadden visjes mee... Al die functies op kaartje. Mensen mochten stemmen wat ze wilden kopen. Waar ze, wat zo ze belangrijk voor ze was. Nou zo kregen we ook heel goed inzicht. in wat echt kernfuncties zijn en wat niet. En ik denk wat, wat ons werk goed maakt. Is dat wij, dat wij echt 90% van de ideeën eh, eruit halen. Dus we proberen het zo klein mogelijk te maken. Zo zuiver mogelijk. Ja. En dus vanuit een hele liefdevolle houding. Die twee dingen zijn misschien wel de belangrijkste componenten. Ja, dus ja. die... Ja. Je houding van het niet weten en liefdevol. Dat hoor ik al een aantal keer terugkomen. Ja, ja dat, is, dat liefdevol dat... is echt de absolute kern. En uh, dus hoeveel je ook weet, als je echt, echt aandachtig bent... Dan, dan kun je dat allemaal wegzetten omdat je iets nieuws hoort. En dat is heel belangrijk, dat we echt kunnen luisteren. Dat we dat heel erg proberen. En dat liefdevol, is dat? want dat volgens mij, als ik dan zo luister... dat klinkt als een soort van voorwaarde voor kwaliteit. Ja. Als er geen liefde in zit, is het voor jou betreft niet goed. Nee. Oké. Okay. Nee. En geldt het alleen voor het werk wat jij doet, dus in, de, in die uh, niche, of wat is het in die, die, waar jij voor werkt, alleen voor kinderen, families, in context of geldt het overal? Net nee, geldt overal. Ik denk, wat, wat, wat je heel vaak ziet, ik heb bij veel bureaus gewerkt en iedereen is altijd met de doelgroep aan het worstelen, want dat ben je dan niet zelf. Dus daar moet je aandacht en tijd aan besteden. En dan heb je van die demografische modellen en dan is het, zijn de segmentatiemodellen. En, en altijd wat je daar ziet, is dat mensen tot een soort object worden gemaakt, tot een archetype. En op het moment dat een doelgroep, jouw doelgroep een archetype is, ben je niet meer met menselijke maat bezig. En weet je, bijvoorbeeld. Ik heb in ons bureau, weleens, waar ik eerder werkte, wel eens een project gedaan voor de huishoudbeurs. Ja, en dat is dan... Blijkbaar kun je daar zoveel grappen over maken. Wat, ik, wat ook wel kan misschien. Maar op het moment dat je iets gaat maken, mag dat gewoon niet. Je moet de mensen zien. En, en ik denk dat heel veel ontwerpers te weinig met die mensen zelf aan de slag zijn. Ze dus hebben dan een collega die doet een onderzoek. Die doet dan een presentatie. Of die doet wat interviews bijvoorbeeld. Maar je weet het toch echt, als ontwerper moet je ook echt met die mensen aan tafel. Dus je, moet, je moet het archetype weghalen en de mensen vinden. En dat is liefdevol als je dat doet. Dus ik geloof helemaal niet in heel veel onderzoek. Oké. Okay. Nee, ik vind dat vaak heel... Uh, het maakt vaak dingen stuk. Hoe meer je weet, hoe minder je kunt kijken. En daar zit een soort balans in die je altijd moet zoeken. Aan de andere kant zeg je dat je wel zelf onderzoek doet. Je gaat met die mensen langs. Ja maar, langs. ja, maar onderzoek... Ik, ik bedoel dan feitenkennis. Dus uh, ja. uh, iemand van deze leeftijd. Takke takke tak. Ah. Iemand met dit inkomen. Takke takke tak. Ja, ja. En... Is dat niet zoiets dat jij het nooit over doelgroepen wil hebben? Nee, nee, want dan lijkt het alsof het een soort wild is waar je op jaagt. Op schiet. Ja. Een doel. Het is toch yeah, yeah, yeah. verschrikkelijk? Ja, yeah, yeah, precies. Yeah. Nee, dat vind ik een heel boos woord. Ja. Yeah. Dan zet je jezelf al op afstand. Ik ben niet de doelgroep. Je moet zo dicht bij de mensen komen dat je eigenlijk iets voor jezelf maakt. Ik denk dat, dat, dat, zo, dat je zo kwetsbaar moet durven zijn. Oké, okay, maar daar zit natuurlijk ook een andere valkuil in. Dat doe ik altijd. Want ik heb alleen mezelf als klant... Ik maak dingen voor mezelf en dan hoor ja. ik van iedereen die toevallig ook mijn website gebruikt van Jezus, dat is toch dat lettertype is niet te lezen. Of ja. wat? Die kleuren, mijn ogen gaan stuk. Ja. Uh, dus daar moet je natuurlijk ook voor uitkijken. Dat je het ja. niet voor jezelf maakt, dat je ja. wel in de gaten houdt, het is niet voor mij. Ja, nee, daarom doen we ook altijd heel veel dingen met, met de mensen samen. Dus we hebben bijvoorbeeld voor Nemo een project gedaan. Dat was de extreem beste vorm van werken voor ons. Toen hebben, we, toen hebben we een heel mooi klein project gedaan over families in het museum. En toen hadden we een kantoor in het museum op de vloer. Nou ja, dat is echt een droom die uitkomt. Dus elke vijf minuten konden we dingen voorleggen, konden we dingen vragen. Konden we dingen naspelen zelf uitproberen. We spelen veel toneelstukjes ook altijd op het werk. Om gewoon te voelen hoe het is. En ja, dus zo dichtbij is, is ideaal Is dus eigenlijk... Ik droom ervan dat ons kantoor ook niet in een kantoor is... maar bijvoorbeeld in een school zit. Als een van de lokalen. Dat je altijd in die sfeer bent en dat gevoel altijd hebt. Dus uh, dat ja. doen we heel veel. Alles proberen, proberen, proberen. Ja, ja. Ja. Maar dat zijn natuurlijk ook wel wat tricky's. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een school... daar wat huiverig voor zou zijn. Dat er een commercieel bureau... Ja, ik denk dat het Toch? ook niet mag. Nee. Ik denk dat het ook niet kan. Maar dat zou natuurlijk wel zo leuk zijn. Ja, dat en... zie ik veel bij alle... Ik heb wel wat presentaties gezien over inderdaad werken met kinderen, onderzoek doen met kinderen, user research. En dat dan de, de, altijd wordt er een soort van disclaimer van tevoren uitgesproken. Maar het is wel uh, heel ethisch gedaan en goed uh, voorbereid. Zo, want dat, dat ja. moet natuurlijk ook wel, toch? Ja, ja het, moet wel altijd, het moet altijd natuurlijk. Het moet sowieso. Ja. Ja. ja, je moet altijd heel duidelijk maken waarvoor het is. en, en ja, Wij hebben het in die zin makkelijk, want de projecten die wij maken... Dat, dat zijn altijd hele positieve projecten. Die zijn vrij onomstreden, zeg maar. Maar ik werd laatst gevraagd door iemand... of ik, of ik mee wou doen met een experiment met, met mijn gezin. Met mijn ja, twee kinderen. En daar gingen we dan een week... mochten we dan geen media gebruiken. En in ons huis zouden dan verborgen camera's worden opgehangen... om te zien wat dat met ons deed. En dat was voor een commercieel bedrijf. Dan denk ik... Hé, wacht, stop, hé. Nee, ja. dat, is, dat, dat kan natuurlijk niet. Nee. Dat wil ik echt niet. Waarom nee. zou ik dat ooit doen? Ja, ik kon geen robot. reden verzinnen om eraan mee te doen. Nee. En uh, ja, dan kun je nog zo integer dat aftikken en disclaimers vertellen. Maar uiteindelijk is dat dan wel... Maar wat wil het bedrijf er dan ook mee? Nou ja, markt, Het kan. Ja, of onderzoek, ik weet, het niet, ik weet het niet. Nou ja, is het echt ja, of er zijn ook mooie beelden die je dan nog een keer kunt inzetten ergens. Ik weet het niet. Ik heb dat ook niet gevraagd. Maar ik merkte wel, de afzender deed dat meteen met mij. Het was gelijk klaar toen. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus zo gevoelig is het blijkbaar. Oké. Okay. Ja, je bent ook bezig met de uh, stichting Samen Klooien. Lekker Samen Klooien. Ja. Met de klooikoffers. Ja. Uh, wat, zit, wat is daar ook weer het idee achter? Uh, dat kan ja. ik ook wel vertellen. Nou, wat denk jij dat het idee is? Dat is wel leuk, ja. Het gaat erover dat, je, dat gezinnen samen dingen maken... Ja. in plaats van samen consumeren. Ja. Top? Ja, er zit, er zit een aantal... Dat klopt, dat is het precies. Uh, maken voelt heel anders dan consumeren. Dat is veel positiever. En eigenlijk, het, het, alles wat ik doe is, hoort eigenlijk bij elkaar. Hè? En een van de belangrijkste redenen om de lekker samen klooien en de klooikoffers te doen... is dat... Uh, ik had ge, ge, ge, gelezen ergens, je voelt dat dat digitaal een soort ongemak geeft in gezinnen. Als je zelf kinderen hebt, dan voel je dat. Soms moet je dat, dan is het te lang, te veel, dan wordt het zagrijnig, dat, dat merk je. En, uh, en ik had dan ooit gelezen in een onderzoek, levert onderzoek, dat um, uh, 70% van de kinderen, als je ze vraagt, willen ze liever met hun ouders spelen dan media gebruiken. 70% hè? Dat is, dat is bijna driekwart. En, maar dat dat dan soort van niet gebeurt. Uit een soort misverstand. Ouders denken dat ze saai zijn. Ouders weten niet wat je dan moet doen. Kinderen weten soms ook niet wat je dan moet doen. Dus daar dat zit zo'n grote tragiek in dat cijfer. Ja. Dat ik dacht, eigenlijk alles wat wij maken... En wat ik op mijn werk maak, mijn stichting maak... Gaat over dat je dat dat we zorgen dat die mensen dat wel samen gaan doen. En dat ze dan, en ik weet ook uit ervaring... dat ze dan echt heel gelukkig en trots zijn... dat ze dat dan komen vertellen aan mij hoeveel dat doet. En dat is het allergrootste ding daarin. Je zegt het gaat ook echt om het samen, hè? Ja, ja. ja. ja het ja. gaat echt om het samen, om... om dus ja. niet zozeer dat je je kind leert hoe die dingen kan maken... zodat hij dat lekker zelf kan doen? Nee, want dan ben je als ouder weer aan het werk. Ja, precies, ja. Ja, Het gaat om dat je juist niet werkt... maar dat je jezelf als ouder ook laat gaan... en, en andere dingen van jezelf ziet en laat zien aan je kind. En... en en hier natuurlijk is Lego, toch? Ja, Lego is natuurlijk superleuk. Ja, daar kan het heel ja, makkelijk mee. Ja, daar kan het heel makkelijk mee. Maar toch, uh, op een gegeven moment ben ik wel uitgelegood als volwassenen. En dat hebben volgens mij veel volwassenen. Dan voel je je onwijs schuldig, want je kind is lekker bezig. Ja. Dus, dus, dus het, het is nog niet zo makkelijk. En, en wat ik dan graag als voorbeeld geef... weet je, Dan ga je met je kinderen het spelen als ze klein zijn. En dan moet je heel lang wachten bij de glijbaan. Ik vond het zo... Ik kan, er zijn weinig dingen die ik zo vervelend vind als dat... En dat is natuurlijk omdat het voor mij niet heel leuk is. Ik zie, mijn kind heeft het heel leuk. Het is lekker weer. Ik heb misschien wel een kopje koffie. Maar uh, jeetje, wat is dat saai. En dat, en dat is wat er vaak gebeurt. Als ouders en kinderen samen spelen, dan is het vaak voor de kinderen heel leuk. Maar ouders worden vaak toch in een soort ondersteunende rol ge... ge... Zeker bij de jongen. Ja, als ze kinderen, doen het zelf. Maar daar ben je, dat ben je. Ja. natuurlijk als ouder dat ook, toch? Jawel, maar dat, ja. dat lachen... Ik, ik vind dat, dat je als ouder met een jonk... niet zelf ook onwijs veel nieuwe dingen meemaakt. Maar inderdaad, het is makkelijker... als ze eenmaal beginnen te praten... te kletsen, te tekenen, te denken. Ik vind dat ook eigenlijk... Ik ben heel blij dat wij nu in die fase zitten thuis. Ik geniet echt met volle teugen van alle ideeën... die er naar me toe komen. Nee, en, en, dus het gaat om dat samen. En, en, het, en het is tegelijkertijd... De, de stichting Lekker Samen Klooien gaat over maken. En dat is ook echt wel als tegenwicht... Tegen dat hele, het hele commerciële digitale perfecte om ons heen. Dus dat... dat um... Oké, okay. ja. dat vind ik interessant wat je zegt. Je zegt het commerciële digitale perfecte. Ja, een boel dingen. Bestaat er zoiets als niet-commercieel digitaal dan? Want het is alsof je die dingen... Alsof je digitaal alsof dat commercieel en perfect is. Nee, dat is niet commercieel en perfect. Nee, het zijn echt losse dingen. Okay. Alle, alle drie losse dingen. En, uh, maar wat ik, wat ik bijvoorbeeld wel verontrustend vind. Is dat, dat als, als mijn kinderen zich vervelen. Dan roepen ze heel vaak dat ze een nieuwe app willen downloaden. Oh ja. En dat is natuurlijk wel commercieel en digitaal vaak. Ja, ja. En ik vind dat niet per se een probleem. Maar ik vind het wel een probleem als dat het enige is wat ze nog kunnen bedenken. Mm -hmm. Of Netflix kijken. Of, nou, dat, mm -hmm. Dus daar zit hem dat heel erg in. Ja. En, uh, ja, ja, eigenlijk zei je als een kind zeg ik veel, Maar dan moet je zeggen goed zo. Ga nog maar even door. Ik kom zelf wel op wat anders. Ja. Ja, succes ermee. Ja. ja, ik lees nu de krant. Ja, dat, ja, dat, dat, dat, ja, ik vind dat zelf wel leuk. Maar het lijkt ook of dat, niet, of dat moeilijk is voor mensen. Dat dat, dat dat bestaat. Dat gevoel in jezelf is dat ook moeilijk. Als ik me verveel, pak ik ook vrij snel mijn telefoon. Ja. Maar als je dat dan niet doet. Dan, gebeuren er, dan ben je echt heel dichtbij. Een hele mooie nieuwe wereld eigenlijk. En dat vinden kinderen dan ook uit. Alleen, ja, als je dat dan als kind samen met je ouders doet. Dan is het helemaal geweldig. Dan ontdek je echt een nieuwe wereld. En... Weet je, wij liegen bijvoorbeeld ook altijd over de wifi. Als we op vakantie gaan en er is wifi, dan weten we dat niet. En de kinderen weten dat dus ook niet. En dat is natuurlijk heel vervelend om te liegen. Maar het helpt wel. Want we doen ontzettend, we maken heel veel op vakantie. Dus daar is iets. Nou ja, en omdat alles zo perfect wordt. Hè, dat, dat, dat als je, als je alles, alles maar koopt en inkoopt en downloadt... Word je niet meer een producent? Want alles is al voor je bedacht. En als je weet dat je dingen zelf kunt maken. heb je ook, ben je gewoon een sterker mens. Ja, ja, maar aan de andere kant. Uh, ben ik ook wel een beetje jaloers. als ik kijk naar mijn dochtertje. als die ineens. nou, nu vindt ze bijvoorbeeld Pokémon helemaal te gek. Ik moest vroeger een week wachten. op de volgende aflevering van een tekenfilm. die niet eens ik zelf had gekozen, maar die werd uitgezonden. Ja. Andere mensen hadden voor mij bedacht: op woensdagmiddag wordt die en die tekenfilm uitgezonden. Het ja. duurt vijf minuten en volgende week mag die de volgende passeren. Ja. En ik heb daar wel met mensen discussies over. Ik vind het fantastisch dat zij dit boel kan binge-watchen en dan is ze een expert op dat gebied ja. binnen twee dagen. Ja, en als echt je dan, dan ook super kijkt wat ze eruit haalt, ze kan tekenen, ze leert nieuwe manieren van verhalen vertellen. Dus het is niet zo dat het puur een, een, Dat je er een ja, soort van slaap Maar je, van zegt, je zegt het zelf eigenlijk al hè. Zij kan tekenen Je ziet nieuwe manieren om verhalen te vertellen Zij maakt het van zichzelf en gaat er zelf iets nieuws mee maken ja, ja. En dat is precies waar het om gaat En ja. heel vaak uh, Als je altijd alles vol stopt met consumeren Dan is dat moment er niet ja, ja. meer Dus blijkbaar en, lukt dat dan goed En ik denk dat dat wel veel gebeurt En ik denk dat die balans heel belangrijk is Dat je <laughs> dingen ja, gebruikt Voor je eigen groei ik ben ook helemaal niet zo van de schermtijd. Of dat soort regels hebben we eigenlijk niet. Maar je ziet wel wanneer iets inspireert en wanneer iets een soort junker gedrag is. Je ja. ziet dat verschil wel in het gedrag van je kind ja, ja, en ook in je, je eigen je gedrag. moet tijd voor maken of hebben ja. om dat uh, te kunnen sturen, want zonder als, als ouders alleen maar aan het werk zijn, dan lukt dat niet. Daar of moet als, je als je ze voor... denken dat het saai is als ze iets anders voorstellen. Voor of als ze zelf op hun telefoon zitten. Ja. Dat is natuurlijk ook, hè. Ik, ik heb laatst een lezing, ik ging een, nee, was heel leuk. Ik ging een workshop doen met, met iets van honderd kinderen. Dat was onwijs leuk en toen had ik een introductieverhaal, en toen had ik een tekening in van een vader die op zijn telefoon zit terwijl het kindje met blokken ernaast zit te spelen en ik vroeg aan die kinderen van wie van jullie herkent dit nou al die handen omhoog dat had ik nooit verwacht, het was echt 100% en, en, en, en ik schrok daar een beetje van en toen praten we erover door en ik zei van nou, vinden jullie het dan oké? Okay? stil doe je dit zelf ook? ja en ik zei maar vinden jullie het heel vervelend? ja, allemaal en roepen en schreeuwen en toen uh, ja, dan dacht ik dus, als je inderdaad als ouder altijd uitstraalt... dat wat er ook gebeurt, als je telefoon pling zegt... gaat dat altijd over de sociale interactie heen. Natuurlijk krijg je dan kinderen die ook altijd op hun mobiel zitten. Want dat is blijkbaar hoe het gaat. Ja. En dat is natuurlijk ook leren. Maar dat is misschien verkeerd om leren. Ja. Dus uiteindelijk, ik denk dat heel veel ouders niet helemaal snappen... Hoe, hoe, dat zij in feite hun kind veel meer leren dan bijvoorbeeld het onderwijs. Kinderen ja. zitten, ja... Kinderen zijn veel meer tijd thuis dan op school. Bijvoorbeeld. Dus alles wat je doet en leidt vanaf, je tot het dingen. Het is ook wel veel op school vaak. Maar dit, ik vind het interessant wat je zegt. Je zegt uh, dat digitale, dat haalt toch ook een hoop... Zeker die telefoontjes met het gekling en de aandachttrekkerij... Uh, die haalt een hoop aandacht weg. Uh, die, die, die, uh, en dat is... Wat ik zie bij een hoop bureaus... Er komt een klant naar ze toe en die zegt we hebben dit en dit vraagstuk. Daar willen we een ja. antwoord op. Mm -hmm. En het antwoord wordt een website of een app. Ja. Dat is bij jullie volgens mij niet nee. vanzelfsprekend. Nee, toch? zeker niet. Nee, zeker niet. Wij.. wij um... Uh, ja, wij maken apps, we hebben uh, voor mensen in huis die dat kunnen, dus dat zou uh, heel logisch zijn. Maar we zijn nu bijvoorbeeld voor een museum bezig om een, uh, met een project voor families. Om, om beter te leren, meer te leren over kunst tijdens hun museumbezoek. En het wordt uh, van papier. Yeah. En dat is eigenlijk omdat wij, wij in dit geval vonden dat papier... Uh, ja, beter de energie van het project is. Beter past bij de emotie van wat we willen van die families. Hoe we denken dat we ze kunnen inspireren. Dan digitaal. Dus dan wordt het papier. En, en ik vind het echt super fijn om te voelen... dat wij in het team met allemaal digitale mensen... de vrijheid voelen om zo te denken. Ik vind dat echt fantastisch. En bijvoorbeeld bij de, maar het is niet vanzelfsprekend. Ik merk het bijvoorbeeld ook bij de kloikoffers. Kinderen maken heel veel dingen met zo'n koffer. En iedereen vraagt, dan is er een website waar al dat werk op staat... Nee, die is er niet. En die is er ook echt met reden niet. Die is er niet omdat het niet gaat om het krijgen van likes voor wat je hebt gemaakt. Die is er niet omdat het gaat om wat je op dat moment met elkaar maakt. En of je het nou wil bewaren of niet. Wat je er ook mee doet... Dat moment is het resultaat. Ja, ja. En niet wat daarna gebeurt in social. Dus nee, er is expres geen website. Omdat ik wil dat mensen in het, in het moment zelf... Dat, dat ze daar de 100% aandacht in hebben. Ja, ja. is nou, ja, goede zeg. Ja, ik had dat vroeger wel eens... Ik verbaasd me erover als ik dan op reis ging. Dat kwam je op een prachtige plek. En dan gingen mensen een foto van zichzelf laten maken... met die mooie plek op de achtergrond. En dan liepen ze weer weg. Ja, of ze kijken door de camera naar de plek. Ja. Ja. En is nu is het zelfs nog meer van, ik maak een foto van de plek, ik post hem ergens op social media. En ik, het gaat meer over de reacties ja. dan over de ja. plek, toch? het hengelen van is applaus. Ja, ik, nou het is in ieder geval wat een valkuil. Ja. Dus het is wel iets... Uh... Maar jullie zijn dus actief, zijn jullie er actief mee bezig om mensen minder met dat beeldscherm bezig te laten zijn, of... Nee, we zijn ook heel erg voor beeldschermen. We zijn helemaal niet tegen, maar, maar we vinden wel dat het beeldscherm de goede plek verdient. En we hebben um, voor het Klokhuis een heel mooi project gedaan... waarbij we families eigenlijk leren om samen uh, wetenschappelijk onderzoek te doen aan de keukentafel. En we leren ze eigenlijk vragen stellen. Dus we zeggen, um, dit zijn leuke spullen, hier kun je iets mee. En we starten je op met leren vragen stellen en daarna ga je gewoon aan de slag... En die app helpt om dat proces te starten. Maar daarna, dan is die familie op tafel bezig met allemaal dingen. Maar die app ligt dan aan de kant. En die is er wel voor informatie en hulp. Maar die speelt nooit de hoofdrol. En, en ik vind dat heel interessant. Het gaat erom dat wij op dat moment wilden... Wij, wij hadden toen ook gelezen van die behoefte aan verbinding bij kinderen. En we gingen toen starten met dat project. Dat kwam ook, die visie kwam ook echt heel erg uit het klokhuis. Het was echt superleuk. En... Ja, dus we moeten gewoon niet, niet iets maken wat een super fantastische app in zichzelf is. We moeten dat proces organiseren. En digitaal helpt daar heel goed bij. En dat hebben we toen gemaakt. Dus we hebben hele mooie foto's. Waarbij je inderdaad een familie ziet die totaal in het moment bezig zijn met elkaar en het onderzoek. En die app ligt dan in een hoekje. En dat, en dat zien we bijvoorbeeld bij, bij dat, die app voor Down-syndroom, Downsyndroom. Stichting Downsyndroom zien we dat ook. Het oefenen is het echte ding. En de app ligt ernaast. En dan vinden we een app een hele goede. Maar je Temp is moet dus, het is pas interessant als het in het context is. Ja, wij willen graag mensen in hun echte leven iets bieden. Ja. En, en dat, ja, daar zijn dat is wel echt een ding. In de echte wereld willen we iets veranderen. En dat betekent dat digitaal zeker een belangrijke rol speelt, maar zeker, maar ook heel vaak niet de hoofdrol. En daar elke keer over nadenken, eigenlijk is dat het leukste. Want het kan soms ook gewoon wel middenvoor zitten, zo'n app. En dat is ook leuk. Maar daar moet je wel echt voor kiezen. Ja. En, uh, ik heb dus iemand horen zeggen... kinderen houden van competitie. We maken iets met competitie in een app. Ja, dat, en dan hoor je echt de onderzoeken terug... die dan slecht worden samengevat. En ik denk ik, ja, ja, ja, dat is vast zo. In sommige gevallen, op sommige momenten... met sommige thema's. Ik ken ook kinderen die niet van competitie precies, houden. Precies, ja? nee, ik ken er heel veel zelf. Ja, ik, misschien wel veel. de helft van alle kinderen. Geen idee of dat klopt, maar heel veel... Oncompetitie competitie is ook iets heel onveilig. Is en als je... niet leuk? Nee, en als je moet leren, is competitie vaak helemaal niet goed. Want dan ben je kwetsbaar en het gaat ja. mis. En als je dan wordt afgerekend daarop, dan stop je meteen met leren. Dus er zijn heel veel aspecten aan al die keuzes ja. waar je rekening mee moet houden. En, en dus digitaal, ja, vaak wel, maar, maar vaak ook niet. Nee. Dus materiaal maakt jou op voorhand niet uit. Nee. Nee. nee gewoon wat het beste is ja, ja. soms uh, ja een gesprek kan ook een uitkomst ja, ja, ja, ja, ja. zijn geen materiaal is ook... Geen materiaal is ook is ook interessant dus er zijn uh, het is heel leuk om daar steeds weer over na te denken ja. wel goed zeg ik vind dat, ik vind het wel mooi dat je zegt van we gaan geen foto's laten publiceren je dus het kan met die klooikoffers en dat, dan dan haal je toch een soort van, ook een soort van meetinstrument weg van hoe succesvol is het eigenlijk. Ja, klopt. Weet je, als daar honderdduizend foto's worden gepost, dan weet je van kijk, ja. hoe ze succesvol zijn. Ja, ja. ja, een ja soort er zit... van de, de Google Analytics laat je ja, weg. Ja, er zit wel een soort analoog ding in, want in, in die koffer zit een, zit een boek. Uh, ze, zijn, ze zijn bedoeld om door te geven, dus kinderen geven ja. ze aan elkaar door. Ah. En we hebben nu het afgelopen jaar op, op een school in Amsterdam hebben we in een groep vier zijn, zijn de koffers doorgegeven, twee. Dus er zijn, en in, in die koffers zit dan een boek waarin kinderen vertellen over wat ze hebben gemaakt, hoe het ging, wat ze hebben meegemaakt, wat ze hebben geleerd. Er zijn een soort paar activerende vragen die goed na, die de kinderen helpen met reflecteren op het proces... En die schrijven dan dingen op. En die boeken, dat zijn dan van, je, zoals, dat zijn van die boeken, die zijn drie keer zo dik als ze waren toen ze nieuw waren. Helemaal volgeplakt met rommel en foto's. En kreukelig, viezig, gigantisch vreemde handschriften, soms. Mensen maken er vakjes in waar ze foto's in steken, grote uitklappers. Die boeken worden onwijs gehackt. Dus ik kreeg wel die boeken kreeg ik terug. Nou, dat, en dan is het echt alsof er een schat voor je ligt. Want je voelt gewoon het plezier uit in die chaos. Voel je heel veel energie en creativiteit. En wat, wat kinderen daar vertellen over wat ze hebben gemaakt en hoe dat ging... ...inspireert wel het volgende kind. Maar dat is weer een soort privé klein ding. Wat je niet doet voor de likes, maar wat je ja, hoogheid voor die ene like. Is dus dat, dat is dan, anders. Is dat dan toch een beetje zonde... Ik... Het doet me denken aan, ik had ooit een discussie met mijn vader. Uh, mijn vader heeft een enorme bibliotheek en alle boeken die hij gelezen heeft. Als ik dus een, een roman van hem uh, uh, pak en ik ga het lezen, dan staat er in de kantlijn staan verbeteringen. Oh, geweldig. Maar ook ja. aantekeningen van mm -hmm. uh, dit staat ook in dat en dat boeken. En Weet je wel, dat ja. soort dingen. Mm -hmm. Weet ik van 5.000 boeken. Niemand zal het ooit lezen. Nee. En, dat is, en uh, ik was op dat moment was ik bezig met e books En daar was er op een, op een gegeven moment een, een e book uh, reader... waarbij je wel reacties kon plaatsen. Die ja. iedereen kon zien. Ja, je dus kon kanlijntjes... Uh... Super nuttig vond ik dat zelf. Weet je, dat je de, de reacties van professor D&D &D ja. zou kunnen aanzetten... om die bij je boek te lezen. Ja, geweldig. En zou je geweldig, op, eh, ja. op de een of andere manier... Zou je willen dat die, die, die, die fantastische hacks die je noemt, die er in dat boek zijn gemaakt... Zou dat niet toch iets zijn om dat soort dingen te verzamelen? Misschien met redactie en dat wel te publiceren. Want dat kan natuurlijk ook weer super inspirerend ja. zijn voor niet alleen ja. maar degene die dat ene boek krijgt... maar voor de rest van de wereld ook. Ja, ja dat, zeker. Ik heb er ook een mooie blog over geschreven. Ik heb ze ook bestudeerd, die boeken, en een heel, aantal hele leuke, interessante inzichten uitgehaald... Het leukste is wat heel veel kinderen spontaan hadden geschreven. Het was heel moeilijk, maar het lukte toch. Ja, dat is echt heaven. Als kinderen dat soort dingen gaan schrijven, ben je, dan ben ik... Dat is precies waar het over gaat. Dat je volhoudt en wint van de materie. Dat vind ik te gek. Nee, dat is, en het is ook echt heel inspirerend om die boeken te lezen. Dat is echt een vraag. Maar ik vind het heel belangrijk dat in, tijdens dat maken... Dat kinderen niet alleen maar denken... Het moet wel mooi op de foto staan, want straks komt het op het internet. En dat... Ja, dat is dan eigenlijk de volgende vraag. Van hoe organiseer je dat dan? Want het is te gek om te zien. Het is echt heel mooi. Uh, maar kinderen vinden elkaars werk ook alleen mooi als het heel goed is. Hè? Dus kinderen zijn best heel intolerant voor de kwaliteit van werk van andere kinderen. Dus leuke anekdotische foto's over zo'n proces... die wij dan als volwassenen misschien heel leuk vinden. die dus vinden kinderen vaak helemaal niet zo goed. Ze houden echt wel van mooie dingen. Ja. Dus de lat ligt dan ineens heel hoog. En ik ben heel bang dat als dat... ...de energie zou worden... ...dat sommige kinderen dan niet meer beginnen. Dus ik weet dat niet zo goed. Want ik voel natuurlijk tegelijk ook... ...dat het gigantisch kansrijk... ...prachtig is om wel iets digitaals te doen. dat je een hele grote bron ineens laat zien... ...die er wel is. Misschien in een andere context. Ja? Dat het niet in de context van... ...de gooiers zelf... ...maar ja. als een soort van... Ja conclusie van ons. Ik is inderdaad een blogpost of een serie post ja. zoiets. Ja, nou ja, lekker samen klooien, waar Peter en ik uh, allemaal mooie dingen over maken opschrijven, schrijven is natuurlijk wel dat. Het is een soort van een hele grote inspiratiebron met allerlei gedachten over maken. En dat, ik denk dat die wel op die manier functioneert inmiddels. Ja. Gek hoor. Hey, en uh, buiten je werk, zijn daar nog dingen waarvan je denkt van nou, dit heeft met kwaliteit te maken. Dit heeft met zo zijn die dingen goed. Ja, ik had... Um... Niet goed. We hebben het eigenlijk helemaal niet gehad over slechte dingen. Oh, slechte dingen is ook leuk, ja. Ja, maar slechte dingen ja. is makkelijk, hè? Ja. Ik vind eerlijkheid en aandacht is wel het grote ding. Vanmorgen, mijn dochter had haar arm gebroken. En vanmorgen ging haar gips eraf. In het ziekenhuis met zo'n zaag. Weet je, echt heel cool. En wat ik echt helemaal fantastisch vond, was dat die, die man die daar werkte... Die, die, die is zo goed in het... Um, luchtig maken van zo'n situatie. In het, maar wel eerlijk. In het uitleggen van wat er gaat gebeuren. In het plezier hebben. In het zagen. In, en alles, alles was aandachtig en vrolijk. En van een, van een soort luchtigheid die echt ongelooflijk is. En dan denk ik van, ja kwaliteit. Ja dat is dus kwaliteit. Die ervaring van mijn dochter gaat erheen met haar gips. Het stinkt al een beetje. Daar is iemand die zegt oh het moet eraf. Jee we gaan het eraf halen. En het is echt een hele coole ervaring. Ook voor haar. Ze zat echt schaterlachend in die stoel Perfect. dan denk ik van ja dat is dus kwaliteit en waar zit hem uh dat -huh. dan in? In, in, die, in die aandacht, in die ervaring iemand die weet hoe je zo'n situatie makkelijk en zacht kunt maken zonder dat hij doet of het niet bestaat ja, ik vond dat echt een hele, hele kwalitatieve ervaring. Toch die zekerheid of zo, uh, ja. de onzekerheid wegnemen. Zo. Ja, en dat je met een mens daar zit die ook aandachtig daarin zit. En niet iemand die zegt, kom op snel, want de volgende wacht er al bijvoorbeeld. Dus, dus eigenlijk onbedoeld, of bedoeld, ik hoop bedoeld, is dat hele proces in die gipskamer daar heel goed bedacht. Niemand hoeft ooit te wachten, er is nooit haast. Uh, ze snappen dat het misschien spannend is. Al die dingen weten ze en handelen ze naar. En dat is denk ik echt wel bijzonder. Fantastisch. Het is toch wel heel anders dan de ervaring die ik heb met specialisten in ziekenhuizen. Yeah. Nou ja, die gewoon arrogant kwartier te laat binnenkomen. Yeah. En gewoon beginnen met uh, yeah. kiezen eruit te trekken zonder zich voor te stellen. Ja, ofzo. maar dat ze misschien een soort, soort automonteurspecialist. Hij vindt die kies wel interessant. Maar jij ja, als mens vindt yes. die niet zo interessant. En, en... Ik denk, ja, mensen die met, met in zo'n gipskamer werken, die, ja, als, als de mensen niet ontspannen zijn, kunnen zij hun werk ook niet zo goed doen. En dan, ja, het zijn dus, dat zijn meer de, de broeders en de zusters, ja, toch? Die ja, zijn ja, die geïnteresseerd ja. in de mensen. Ja, ik denk dat dat, dat is misschien wel zo is. specialist is geïnteresseerd in de ziektes. Ja, precies. En als je dat dus goed combineert, heb je het helemaal goed. En ik, ja, ik vond dat, dat, is, uh, dat vond ik echt heel prachtig. Maar sowieso zie je dat in de kindergeneeskunde, zie je dat toch wel vrij veel Want, ik een heel mooi project over kinderen die naar het ziekenhuis gaan aan het maken. En daar praten we ook voortdurend met pedagogisch medewerkers en artsen. En ja, je ziet ook dat juist bij kinderen is er ook zoveel intentie om dat goed te doen. En dan gaat het vaak ook al heel goed, maar soms onbedoeld ook helemaal niet. Maar er is heel veel, heel veel behoefte om dat ook beter te doen. Maar tijdsdruk, weet je, financiering, er zijn heel veel dingen die dat in de weg zitten. Maar die behoefte is heel groot. Dus, uh, maar goed, ik vond het zo leuk om dat vanmorgen zo te ervaren. Ja. Wow. Spannend ook, zeg. Hè? Zo, dat is echt wel stoer. Je ja. ja. dat dus ja. zagen. Gaaf, hè? Ja, zo'n zaag is ook een heel slim ding. Want die kan dus niet in je huid zagen. Dat kan gewoon niet. Okay. Dat, en dat soort dingen. Iemand heeft dat dus ook bedacht. Nou ja, precies, dus moet dan je, dan je voorstellen... Op, voor er ja. wat? Een zaag? Ja. Nee, het is een zaag. Hij gaat heen en weer. En als hij op je huid komt, dan gaat je huid meebewegen. Waardoor het niet stuk gaat. En als hij op iets hard komt, dan beweegt dat natuurlijk niet mee. En dan zaagt hij er doorheen. Super eenvoudig concept. Maar er is dus een uitvinder geweest. Die dus heeft gedacht van oké. Okay, dat gips en die kinderen. Die bang en die huid. Dat harde. takken, takke takken, takke tak. Takke, takke. En toen had hij een idee. En toen heeft hij dat gemaakt. En nu wordt het gebruikt. Dat vind ik ook geweldig. Zo'n gedachte. Dat iemand dat heeft zitten ja, nadenken nee, zo. Ja, ja. Ja, het is echt zo heerlijk. Hoe zou dat geëvolueerd zijn? Of dat ergens anders voor was verzonnen? Wie weet. Ik heb geen idee. Nee. Het voelt wel als iemand met een idee. Ja. ja, ja, ja. Dat vind ik al Dat soort dingen. Ja. Ik had nog een punt waar ik het met je over wil hebben. Dat is even heel wat anders. Dat gaat over inclusiviteit. Ik vond het opvallend, als ik naar veel websites van bureaus kijk, ja. dan zie ik mannen op de ja. foto. Ja, vooral in de senior posities, ja. veel mannen. Ja. ja, gek is dat hè? Seniorposities posities bijna 100%. Ja. Ja. Ja, ja. En als ik kijk naar jullie site, dan zag ik een aantal fotootjes, Daar was het niet zo. Nee. Ja. Nee, daar zijn we heel trots op. En daar zijn we ook wel mee bezig. En uh, gek genoeg, het kinderteam heeft veel meer vrouwen dan de rest van het volk. Dus dat is dan ook wel weer... Is dat dan goed of is dat dan ook weer een soort van bevestigend? Mm -hmm. Weet ik niet. Precies, misschien juist weer jammer. Ja, ergens misschien wel. Ja, ik geloof zelf heel erg dat mijn team ook gewoon het allerbeste team is. Dus daar, ik, ik twijfel daar zelf niet aan. Toevallig zijn ze dan vrouw, voor een deel, niet allemaal. Ja, maar dit vind ik wel een interessant punt. Ja. Toevallig zijn... Want dat krijg ik altijd te horen van developmentpartijen. Die zeggen, het maakt mij niet uit of het man of vrouw zijn. Maar er zijn geen... Ja. Toevallig zijn het allemaal... Ja. De, de beste sollicitanten waren toevallig allemaal mannen. Ja. En je kan je dan afvragen, is dat een goed team? En ja, het zijn goede developers. Maar heb ik dan ja. een goed team om ja. oplossingen voor mensen te vinden. Oh ja, nee, ik geloof dat een team moet echt gemengd zijn. Dus ik ben om die reden ook wel blij dat wij met ons kinders, kinderstuk gewoon binnen vonk zitten, want dan is die balans, dan zijn er ineens weer veel meer mannen dan vrouwen. Dus in totaal uh, klopt het meer dan alleen in ons team. Nee, ik vind het een hele moeilijke kwestie, want het, het is gewoon heel vreemd. Uh, mijn collega Carlijn, die heeft een presentatie over Reasons gehouden, vorige week over dit onderwerp. Heel cool. En, en Zij had ook allemaal cijfers en het was echt zoiets van driekwart van het senior management in de creatieve industrie is man, maar de aankoopbeslissingen van de consumenten aankoopbeslissingen worden in 70% van de gevallen gemaakt door een vrouw. Hoe kan dat nou? En hoe zit je dan met empathie? En hoe zit je dan met inleven? En ja, en ja, heel veel commercials slaan natuurlijk ook gewoon nergens op. En ik vraag me dan af of dat dan daarmee te maken heeft. Weet ik niet. Ik sowieso de hele op die manier reclamewereld slaat waarschijnlijk eigenlijk helemaal nergens op. Maar het is een heel vreemd iets. En, en ja, ik weet ook niet zo goed hoe dat komt. Het stoort me ontzettend. Dat andere mensen iets gaan verzinnen voor andere ja, mensen. vanuit archetypes. Dat yeah, zie je yeah. natuurlijk in commercials extreem vaak het terug. het Ja, het is zo heftig hoe dat daar wordt uitgespeeld. En ik denk, in interactief gaat dat beter. Want als je gebruikers het niks vinden, dan zie je dat gewoon in je resultaten. Dus daar, ik denk wel dat het denken daar intelligenter is dan op heel veel andere plekken. Hm. Ik weet niet of ik het met je eens nee? ben. Nee. Oh, nou ja. Dingen worden vaak gemaakt, er zitten ook vaak hele gekke beslissingen achter. We moeten nu eenmaal iets maken, we ja. hebben nog wat geld over. Ja. Of we hebben nu eenmaal al 100.000 euro uitgegeven, laten we het ding ook maar online zetten. Oh ja, dat zie je natuurlijk bij de overheid dat vaak. Dat zie je super ook. vaak. Ja, ja, ja. Nou, daar gaat het over miljoenen ja. ja, of ja, Dat is het onderzoeksfase. En, ja. Uh, ja. En er wordt toch ook wel heel erg veel troep omlaag gezegd. Dat is zeker zo. En dan laat ze het langzaam dood. En dan heeft niemand er ooit nog over. Ja. Ja. Nee, ik ben ook een idealist. Dus ik, ik wil ook graag geloven dat dingen nou zo zijn. En ik blijf het ook altijd wel roepen en, en um, tegen de klippen op. Ik ben zelf bijvoorbeeld heel ontzettend gefascineerd door... Um, ik was een boek van Grayson Perry aan het lezen. Dat is de winnaar van de Turner Prize. Dit zeg ik om te laten zien dat hij heel senior is. Hm. Hij is kunstenaar en hij maakt keramiek en borduurwerk. En ik noem natuurlijk dan waarschijnlijk onbewust wel die Turner Prize als eerste. Omdat hij dan op een bepaald niveau zit in jouw hoofd ook. Ja. Dus dat is al fascinerend. En hij zegt daar hele mooie dingen over. Hij zegt... Wat is dat nou zeggen? Ik even, denk even, denk, denken, denken. Nee. Oké, okay. geeft niks. <laughs> knip, knip, knip. Knip. Ja, komt zo. Ja, oké. Okay. Maakt niet uit. Maar ik denk dat het stuk over borduurwerk toch ook interessant is, toch? Ja. Dat dus je begint met: oké, okay, deze man heeft die en die prijs gewonnen. Ja, er is dus een zien. Ja, zeker. En, uh, ze. Ja. En dan begin je met serieuze kunst. Ja. En daarna komen ineens borduurwerk en uh, is het is ja. niet andersom. Of maakt het niet uit? Of serieus kunst iets anders dan borduurwerk? Nou ja, je, je noemt het in een bepaalde volgorde. En zit er ja. dan de hiërarchie ja, het een hiërarchie in? Ja, ik merk bij maken bijvoorbeeld heel erg... Dat, dat als ik... Um, ik ben, wat ik heel, heel belangrijk vind... Is dat iedereen zijn eigen maakstem vindt. Finding your voice is, is een ding in diversiteit en in maken. In de maak, ma, in maker community wordt heel veel over diversiteit ook nagedacht genoeg. Omdat okay. het echt een beweging is die gaat over empowerment van iedereen. Ja. En, en het is tegen de grote industrie. Er zijn heel veel redenen voor die maker-movement die verder gaan dan alleen dat maken. Het is best een filosofische mm -hmm. beweging is het. En, en daar is dat ook altijd in discussie. En daar zie je bijvoorbeeld, je ziet, ik merk bijvoorbeeld als ik dan zeg, ik ga deze, ik, in vakantie doe ik altijd een groot maakproject om iets nieuws te leren. Ik ga robots programmeren die automatisch uh, de van de rand van de tafel doen, bla bla bla. En iedereen, oh, te gek, te gek, te gek, robots programmeren, te gek, te gek, te gek. Denk ik denk, nou, te gek. Is ook te gek, vind ik ook. En, en laatst toen, vorig jaar gingen we naar Noord-Frankrijk... en toen heb ik in mijn vakantie geborduurd als uh, creatief onderzoek. Helemaal geen reacties. Helemaal niet. En, en, en, nou, en dacht ik dacht, wat is dat nou? Het is ook zo'n prachtige kunst. Het is ook gewoon een maakvorm. Dus er zit heel veel echt, onbedoeld ach, oordeel echt. op. Ja, nou, wel reacties van, van leuke dames. Die zeiden, oh wat leuk... Maar niet uit dezelfde hoek en niet van dezelfde mensen en niet op dezelfde toon. En ik merk dan bijvoorbeeld dat als ik me uh, als, als hele vrouwelijke vrouw profileer met programmeren... dan krijg ik ontzettend veel uh, uh, vinkjes. Als ik me als hele vrouwelijke vrouw profileer met borduren, helemaal niet. Maar als ik dan me als hele mannelijke vrouw ga profileren met borduren... en ik ga bijvoorbeeld penissen borduren, vindt iedereen het wel weer te gek. Dus je zit ontzettend, je moet dan dus blijkbaar dingen compenseren... Om te zorgen dat mensen daarover na kunnen denken. En dat, ik vind dat een heel merkwaardig iets. Er zitten blijkbaar zoveel vooroordelen helemaal vast. Waar je dus onbedoeld, onbewust ook niet zomaar doorheen kunt kijken. En, dat, uh, en het mooie is dat kinderen dat niet zo heel erg hebben. Ja, helemaal nog niet. Op een nee. gegeven moment komt dat wel. En dan komt het er ook met een ja. bang in. Dat ja. valt me ook wel op. Ik weet van Gray, Grayson Perry. Hij had gevraagd aan kinderen van wat is een kunstenaar. En toen hadden kinderen gezegd... Ja, dat is iemand die in een biologisch hipstercafé koffie zit te drinken en zit te praten. Met, al dan niet met een baard of een tatuator. Wat wij nu doen dus. Ja, dat is een kunstenaar. En toen, en toen is hij daar met die kinderen over door gaan praten. En heeft hij laten zien wat hij maakt. En dat ze zelf dingen kunnen maken. En toen kwamen ze pas... Met dat idee, een kunstenaar is iemand die met ideeën bezig is, die dingen maakt, die, die probeert antwoorden te vinden. Maar dat hun beeld nu van de kunstenaar was iemand in een café die zit te praten en daarbij een bepaald soort koffie drinkt. En, en, en, nou ja, en, dat, en als je dan, en dat denk ik dat dat nu in. Ik vind dat nu in, in de start-up scene heel fascinerend. Dat ik. De mensen, je, hebt, je hebt mensen die aan dat beeld voldoen. Die dus in cafés praten en een baard hebben. Een t-shirt met goede print en dan ideeën bedenken. En dat dan pitchen. En, ja, waar natuurlijk ook heel veel grappen over worden gemaakt. En je hebt meer de mensen die als een soort outsider-artist... Een, een, een eigen idee hebben wat heel diep van binnenkomt. En wat dan uiteindelijk door heel veel werk en volhouden en tegenslagen... uiteindelijk toch het licht ziet of niet... En dan heb je iemand die zo'n zaag maakt voor zo'n gipsarm. Ik weet bijna zeker dat dat zo'n soort product is. En ik vind zelf die mensen mateloos veel fascinerender dan de mensen die heel goed kunnen vertellen, heel vaak heel veel presentaties geven en koffie drinken in cafés. Ik vind, en, dat, en ik denk dat dat ook nu in de maatschappij een heel interessant iets is. En dat is misschien ook voor ontwerpers een interessant iets. Misschien moeten we meer die, die outsider artists zijn, die dingen doen om het doen en niet om het applaus wat je ervoor krijgt. Dus niet mensen die trucjes doen, maar mensen die juist nieuwe dingen willen ontdekken. Ja, en ook zo nieuw dat ze geen last hebben van conventies. Ik vind het bijvoorbeeld heel mooi de, de, de rotonde. De, de rotonde zonder aanduiding is in Nederland bedacht door een, een, een Fries. Die heeft, en die, heeft, die, heeft, die zag een hele complexe kruis, maar heel veel ongelukken gebeurden. En toen heeft hij gedacht, van als ik nou alle signing weghaal, wat gebeurt er dan eigenlijk? Sterker nog, hij nog meer weggehaald. Heel, ja, het is helemaal... Ja, dat is zo de stoepen, mooi. De stoepen. alleen de kleur, kleuren alleen nog, hè? Nee, niet hè? En een lichte... Het is nee? een groot plein in Leeuwarden. Hè? Ik dacht dat het in Drachten was. Ja, het is een, in meerdere plekken. Monderman inderdaad. heet hij, toch? Je hebt ook... In Amsterdam heb je er nu ook een. Ja, nee, achter het station. Ja. Fantastisch. Maar dat is dan zo'n man in een... In, ik heb een foto van hem gezien. Dat is gewoon een, een meneer met een anwb regenjas en een baard. Maar dan niet, niet een hippe baard, maar gewoon een baard. En die... Ja, die heeft dat dan bedacht en, en, en verkocht. En nu wordt overal in de wereld wordt zo gedacht. En, en ik vond het, toen hoorde ik ook een anekdote van hij bewees ook zijn gelijk aan al die buitenlandse delegaties die op bezoek kwamen. door achteruit zijn rotonde op te lopen zonder te kijken. Een is een plek. Het is een leeuwen, ja. Nou, het is een meerdere plekken. Ja. Ik was op zo'n plein. Fantastisch. Dat, ja. Je gaat uitkijken. Tuurlijk, je wordt zelfverantwoordelijk. Maar als de stoplichten het niet doen, dan gaat het toch altijd in grote harmonie. Zelfs in Amsterdam. Ja, ja. Dat is gewoon ja. wel wat iedereen dan komt. Dan komen mensen op het werk van nou, het was zo gek. De stoplichten waren uit en ik voel me zo rustig en relaxed. De en iedereen de oosten hebben was... op een kruispunt ja. nu de stoplichten ja. uitgezet. Ja. En daarvoor was het een zootje. En nu? En nu het gewoon door. Zijn mensen zelfverantwoordelijk. Ja. Maar goed, mensen die zulke ideeën bedenken, dat zijn dus dat soort mensen die broeden, broeden, broeden, broeden. En, uh, en ik, ja, ik, zou, ik zou het zo mooi vinden als je dat kunt veroorzaken in mensen om zo te worden. Okay. Autonome. Yeah, yeah, yeah. Van, gewoon vanuit je eigen observaties. Wat je denkt dat nodig is. Yeah. Schitterend toch? Dus minder. Hans Monderman. Patronen. Ja. Nou, ja, gewoon je echt afvragen wat er nou eigenlijk aan de hand is. Zonder dat je denkt, ik heb een Kawasaki pitch model deck. <laughs> Of zonder dat je denkt, uh, we gaan het helemaal designthinkend oplossen. Maar gewoon dat je denkt, er is iets, wat zullen we nou eens doen? Gewoon zo klein. Oké, okay. meer kunstenaars dus. Maar is het dan okay. niet gewoon iets, moet je dan niet gewoon mensen van de kunstacademie aannemen? Leer ze daar niet op die manier denken? Geen idee, ik heb ook de kunstacademie gedaan, maar ik kan niet echt vertellen wat ik daar nou heb geleerd. Dat zou ik echt niet kunnen reproduceren. Nee, nee. Geen flauw idee. Um, misschien nou, misschien ik hebben denk... ze dat heel bewust gedaan. Hè? Ja, oh, dat zou... niet doorgaan. Ik, waarschijnlijk wel. Ik, ja. nou, ik, ik denk eigenlijk dat het gewoon chaotisch <laughs> ja. was. Maar, maar voor mij wel heel goed. Ik was, was een hele leuke tijd. Nee, maar ik denk bijvoorbeeld wel, ik, als ik dan denk aan, aan, uh, aan jullie studenten bij CMD... die heel officieel goed zijn in dingen. Ik zou echt wel heel leuk vinden als jullie een vak vier jaar lang zouden hebben wat grote chaos heet bijvoorbeeld. En, en je wordt beloond voor de risico's die je neemt. In plaats van voor het resultaat. Gewoon als, als tegenwicht. Tegen alle ja, mooie gestructureerde opleidingen die jullie ze aanbieden. Gewoon zoiets super verontrustends erbij. Wat, wat dan ook glorieus mislukt. En ja, ja, ja. ook een grote angstding voor die studenten kan zijn misschien. Supergeen. Als je dat er tegenover stelt. Het zou toch zo gaaf zijn. En ja. dan heb je het allebei. Misschien dat je dan wel de allerbeste mensen krijgt. Want ja, kunstenaars die, zich, die met niks rekening houden. Zijn ook niet altijd even inzichtbaar. Dus het waarheid ligt natuurlijk in het midden. Als ze altijd... Ja. Ik heb het ook wel eens gedacht, als we, moeten, we zouden meer inspiratie moeten kunnen opdoen van kunstenaars. Ik heb ook wel eens wat klagen over dat zo weinig kunstenaars het web als medium gebruiken. Eh, omdat het misschien lastig te verkopen is ofzo, maar ik zie vooral... Eh, ja. dat, um, Je voldoet aan de regels van de kunstwereld. En... En een, want een kunstenaar die, die heeft op zich niet het doel om iets nuttigs te maken, dat is natuurlijk super interessant. Het hoeft niet nuttig te nee. zijn. Terwijl alles wat wij maken moet nuttig zijn. Een klant komt naar ons toe. Vanaf voor jou, voor mij gaat dat niet. Maar voor jou, klant komt naar je toe. Ja. Wil iets om een vraag te beantwoorden. Of een probleem op te lossen. Ja. Jij gaat met je team daaraan werken. Ja. En komt met een nuttige oplossing. Ja. Een nuttig ding. En Ik denk dat een, een onderscheid tussen design en kunst is natuurlijk. Dat kunst helemaal niet nuttig hoeft te zijn. Nee, maar... Waarom? Nee, dus ik zeg, ik zeg niet dat alle ontwerpers kunstenaars moeten zijn, geloof ik. Maar ik geloof wel dat ontwerpers meer als kunstenaars zouden moeten denken. Dat is, dat, daar zit wel iets. En, en hoe we het bij ons terugzien, wij doen projecten op wij initiëren zelf ook veel projecten. We proberen altijd start-ups. We proberen altijd ideeën die we zelf hebben of problemen die we zelf zien daar oplossingen voor te bedenken, in een start-up te stoppen... financiers bij te vinden. Wij zijn, als kunstenaars ploeteren we ook met ons eigen project... en ik vind dat heel belangrijk dat we dat doen... omdat daar ons eigen denken wordt aangescherpt. Maar ja, als je echt heel erg als een ontwerper bent opgeleid... en je denkt over problemen na nou, als een ontwerper... dan bedenk je ook oplossingen als een ontwerper. Maar ik geloof niet dat zo'n zo zo Hans Monderman van de, uh, van de Rotondes ik vind dat zijn idee om alles weg te halen vind ik meer een kunstachtige ingeving dan een gevolg van een gedetailleerd ontwerpproces dat vermoed ik misschien is het niet ja. zo, maar dat zou kunnen ik vind het een hele simpele observatie misschien was hij op vakantie in Griekenland en zag hij hé hey. Hier zijn geen borden. Ja. En het werkt hartstikke goed. Ja, maar zou je met een heel, met een oh, heel uitgenast ontwerpproces. Ja, ik weet niet of je dat in Griekenland kunt ik observeren. Ik zou zeggen dat ja. het goed werkt. <laughs> het werkt, wonderlijk. Ja, ja ondanks alles. Ja. Nee, maar Ik weet dus niet of je uh, of ontwerpers altijd evenveel, of ze zich genoeg rust en tijd gunnen om te observeren. Of dat ze niet gelijk in stap 1 van het onderzoek zitten en dan stap 2 van de eerste conclusies. Stap 3. Dus, en dat, dat, dat bedoel ik ook met dat, dat wij proberen onze oplossing, het antwoord altijd uit te stellen. Ik probeer die intuïtieve fase maximaal te verlengen. Omdat ik geloof dat als je dat laat groeien, dat er dan dat soort ideeën kunnen komen. Maar het niks doen is een heel groot angstding. Want, want zolang je niks doet, heb je ook nog niks. En de klant betaalt, hoe moet dat dan? En, en als je dat studenten kunt laten ervaren door zo'n vak grote chaos. Dat zou echt heel tof zijn volgens mij. niks doen. Klinkt goed. Ja, klinkt goed. Ziet er ook heel goed uit als je in zo'n cafeetje zit. Alleen moet er natuurlijk uiteindelijk wel iets van komen. En ik denk dat dat imago van niks doen... wat die kinderen zo goed beschreven aan, uh, aan uh, Perry... Dat, ja, dat is natuurlijk niet, dat is niet wat het is. Er nee. gebeurt ook superveel op dat ja. moment als het goed is. Ja. Uh, dus gaan zitten met koffie is niet hoe dat gaat. Het is ook hard werken om met niks doen toch dingen te laten komen. Ja, maar volgens mij, nou ja, goed. Ik vind het, ik begin bij mij over niks doen. Ik hou van niks doen. Het liefst de hele dag niks. Maar het is niet zo dat je dan niks doet. Nee, je, je hoofd niet ja. van alles. En je kijkt en je ziet en je maar voelt. Geldt en... Dat komt voor iedereen, want ik weet dat dat voor jou ja. absoluut zo is. Ik, volgens mij, jij denkt gewoon tien keer zo snel dan de meeste mensen, heb ik het idee. Je, je, je zal nooit. Ook als je niet aan het klooien bent, dan zit je in je hoofd wel uh, ben je bezig. Ja, dat is waar. Zou iedereen dat hebben? Of zijn, zijn, is dat misschien ja, aan een bepaalde kan, type ja, mensen? Ik kan me niet echt voorstellen dat je dat niet hebt. Mm. Maar ik denk, dat weet ik eigenlijk niet. Maar um, misschien is het wel iets wat je in jezelf ook bewust aan moet zetten. Nee. Dat is het wel. Je dat als je, ja, dat je echt, dat je snapt, voor mij is dat, is dat uh, ik geloof dat ik inmiddels heb geleerd om. Uh, mijn hele omgeving als een soort, een soort spirituele voeding te zien. Dus als ik hier zie, dan zie ik de kleuren, dan zie ik de lijnen, de verhoudingen, ik zie dat mensen eten. Ik zie superveel dingen waarvan, ja, die ik niet heel bewust waarneem, maar waarvan ik wel weet, die zit nou in mijn hoofd en dan kan ik later altijd nog iets mee. Als een soort toolbox vul ik dat voortdurend aan door heel veel te zien, te lezen, door tentoonstellingen te bezoeken, maar ook door hout te hakken, te solderen. Dus ik zoek ook en, en te borduren en te haken, al die dingen ook. Ik ben nu aan het leren kant klossen. Dat is ook echt zo niet cool. Wat ik dan weer zo cool vind. Supercool. Mijn ja. oma die maakt ja. fantastische dingen. Hebben we nog steeds allemaal leren. Nou dat is. Dat dwingt echt bepaald en respect en af. Het is niet te geloven hoe moeilijk. Het dat kon, Ja, ja dus, dus ik geloof wel dat ik mezelf voortdurend prikkel. Om, om als er dan zo'n periode van niets doen is. Dat ik, dat ik dan bijna zeker weet. Dat er na een half uur gewoon iets heel moois is gebeurd. Inmiddels vertrouw ik ja, daar ook wel op. Maar daarop vertrouwen is best moeilijk. En dan is iets doen voelt vaak wel beter dan niks doen. Oké, okay. dus je staat nooit zo lekker een uurtje in het plafond. Hardlopen okay, is denk ik dat stukje bij okay. mij. Ja, ja. Ja, ja, ja. Okay. Ja, nou en, en slapen als ik in bed lig, zo dat stuk waarbij je al bijna je kunt niet meer lezen, want je, je ogen gaan al slapen, maar je hoofd is nog niet weg. Dat stukje is het mooiste stukje. Ja, ja, ja. Ja. Oh, dat heb ik ook wel eens als ik een slapeloze nacht heb. Oh, die zijn zo. vaak ook heel productief. Fantastisch, kan ja. een goede idee eigenlijk. Ja, is... Nee, hè, ik vind dat ook niet zo. Het heeft iets wanhopigs, maar dat heeft ook weer een mooie soort tragie. Ja. Nee, ik denk dat ik, dat ik dat elke week wel één of twee keer heb, zo'n nacht. Okay. En dan kom ik altijd, uh, ben ik moe, maar ik heb altijd wel echt nieuwe dingen die ochtend daarna. Dat ik denk, hmm, nou, dat was toch wel de moeite waard. Ja, Het is ook goed om eventjes wakker te liggen ja. en erover na te denken. Zo virusnacht. Dat, ja, zo'n uur s'nacht. Ik sta ook voor dat heel veel mensen dat hebben. En dat als je dan een uur nacht online zou gaan en die, men, daar, die mensen zou vinden, zou dat echt zo gezellig zijn. Ja. Maar dan zou, dat ik nog, dat, ik zou je dat doel dan, ik dan, sta dan niet bereiken. Dan niet op. Ik blijf er toch altijd liggen. Ja? Oh ja. nee, ik moet, altijd gaan, ik moet altijd dingen gaan schrijven en tekenen. Ja, ja oké. Okay. Ja. Hey, eh, ik heb nog een vraag. Maak je wel eens slechte dingen? Voortdurend, echt ja. heel vaak, ja. ja. Maar ook, ik bedoel, niet zozeer maken als in falen. En dan het verbeteren. Maar leef je wel eens iets slecht op, slechts op? Ja. Ja. Ik heb, wel, ik heb wel eens projecten gedaan. Waarvan je dan met een... Waarvan, ik, ik heb, nu ga ik ook in de tweede persoon praten. Waarbij ik een oplossing had bedacht. Waarvan ik eigenlijk al voelde dat het niet helemaal... Soms voelt iets goed. En dat ik dacht, ja ik kan het helemaal beargumenteren. Rationeel is het helemaal on point. Maar ik voel hem niet. En dat ik dat dan toch heb doorgezet. Omdat ik dat, dat die intuïtieve stem heb geparkeerd. Want ja, de tijd, de klant, morgen presentatie, dat. En, en dan... Vanaf het begin van het project weet ik dan, het is hem niet, het is hem niet, het is hem niet. En dan toch realiseren, ja, ja. opleveren alles en weten het is hem niet. Ja, dat heb ik wel een aantal keer meegemaakt. Ja, ja, ja, ja. En zijn er... Goed, en er zijn dus een aantal redenen waarom je dat zou doen, hè? Bijvoorbeeld deadlines, is er één van? Ik kan het argumenteren, is er één van. Ja, het is, ja je, je hebt natuurlijk soms klanten die... Uh, ik denk dat ik het beste kan samenwerken met klanten die, die ook vanuit een bepaald gevoel in een gesprek kunnen zitten. En die heel erg op basis van inspiratie handelen. er mm -hmm. dat, dat, zijn ook klanten die heel erg op basis van rapporten handelen. En tussentijdse rapportages. En die willen dan ook uh, elke week een update. Weet je, dus die meer heel procesgericht zijn. En heel formeel daarin. Dus we doen eerst onderzoek. Dan doen we conclusies. Met die conclusies gaan we werken. En eigenlijk snoeien je daarmee. Je snoeit daarmee de, de, de, de onverwachte invloed, snoe je daarmee weg in zo'n proces. En dat soort projecten zijn altijd projecten waar ik niet helemaal achter sta. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dus een klant die op proces zit, als we het even gaan hebben over de kwaliteit van klanten, ja? dan zou je liever een klant hebben die minder op proces zit en meer op gewoon creativiteit. Je noemde het intu intuïtie. Maar die er ook wat meer vrijer in staat. Uh, je ja. weet ook nog niet wat het wordt. Ja, en dan heb je natuurlijk ook een proces. Wat ja. prima is, maar dan is het proces ondersteunend. En dus zodra een, een proces de baas wordt van wat je doet, ja. dan is het denk ik kapot. Ja, nee, Want je moet natuurlijk ook samenwerken en er moeten ook dingen gemaakt worden. Ja. Maar als je dat voortdurend blijft zien als een instrument in plaats van als een doel, dan zit je goed volgens mij. Maar dat is wel... Uh, ik vind het zelf natuurlijk altijd heel fijn... als we met een nieuwe klant beginnen, een grote klant... Dan, dan zeggen wij best vaak van... nou weet je, we beginnen gewoon met een... we gaan gewoon een paar dagen samenwerken... aan het allereerste stukje. En dan kijken we daarna gewoon of het gaat... en of we verder willen. Mm. En dat... Um, het feit dat wij dat zeggen... Dat, dat maakt alles al zo ontspannen. Je hoeft dan niet op dag nul... al te tekenen voor heel veel geld... en voor een jaar lang samenwerken... Uh, want ja, het is ook gewoon onzeker. Ja, ja. En ook als je het vastlegt, dat, daarmee neem je dat niet weg. Dat en iedereen fijn. Ja, dus wij zeggen dan heel vaak, laten het gewoon niet vastleggen en gewoon nu het eerste stukje doen. En, en dat, dat is zo fijn. En dan heb je, en vaak, het gaat vrijwel altijd dan daarna door. Ja. Maar het feit dat je dat zo neerlegt, daarmee zeg je al, we hebben een proces. Want het gaat vooral over dit. Wat wij samen kunnen doen. Of dat lukt, of dat goed is. En als dat goed is. Dan gaan we dat hele ding wel doen. En ik vind dat een heel, heel stoer iets. Wat we, ja. wat we bij Fonk doen. Super. Dat vind ik echt heel cool. Ja. ja. En ook heel leuk. Het klinkt ook wel... Het, het, wat me opvalt aan veel van de dingen die je zegt. Die zijn eh, verrassend. De eerste keer dat je hoort. Je doet dingen anders. Je pakt dingen anders aan. Je hebt een andere kijk op dingen dan wat je veel al hoort. Maar zodra je ze gezegd hebt... Is het vanzelfsprekend? Dus ik zie jou ook nu kijken met grote hoezo verrassen. Ja. Het is toch normaal? <laughs> maar gek ja. genoeg ja. is dat het niet. Hè? Dus dat... Ja. ja, ik zie dat wel. Ik, ik zou niet weten hoe het anders moet. Nee. Maar goed, dat is meer een samenvatting voor mezelf hoor. Ik ja, vind grappig, het grappig. Ja. Ja. De... Het is mij nooit gelukt om goed in een formeel proces te werken ook hoor. Dus het is misschien mijn eigen flaw dat ik zo dingen doe. Omdat ik het gewoon, anders lukt het gewoon niet zo goed bij mij. Ja. Um, ja, ik, kan, ik, ik zou ook nooit durven zeggen dat andere mensen het ook zo moeten doen. Want ik weet niet of dat zo is. Ja, ja, ja. Ik weet dat wij hier heel goed bij varen. Ja, ja precies. Ja. Dat, dat het ons heel gelukkig maakt. Ah, maar er zijn en... zeker andere klanten die hele andere dingen willen Tuurlijk. moet zeggen ze anders zijn ja, ja, goed, daar gaat het om Je moet samen dingen maken en ja. dat moet kloppen Ik denk dat, dat wat je nu ook zegt Nou, laten we het eerst even een weekje proberen Of een paar, een paar weken proberen ja. En als het niet werkt, dan werkt het niet Geen lekker ergens anders heen Het ja. is toch ook fijn Het is, fijn. Ja. Ja. Ja. Dat is echt super fijn ja. Want dan blijf je ook altijd vrienden daarna ja. Want als er dan iets anders komt wat wel zo moet worden aangepakt Dan is dat ineens heel leuk om ja, dat te precies. gaan doen ja. dus, dus het is ook gewoon heel erg leuk Voor uh, Ja, voor, voor alle relaties Ademend om te horen. Ik kom uit een hele andere achtergrond. Ja. Waar ik werkte werd dat heel anders gedaan. Ja. ja. Ja precies. Sales is sales. En als het rond is dan duurt het twee jaar. En, uh... en liefst nog langer. Ja. ja, oh ja en dan o, proberen over drie om, er, om, meen, om er drie jaar van te maken. Ja. ja, ja. ja. Oké. Okay. Hé. Hey, ik vond dit een fantastisch gesprek. Ja. Ik weet niet of jij nog wat wil vertellen. Wat je nog niet hebt verteld. Nee. Ik vind het echt heel leuk. Ik, wat, ik, wat ik altijd merk is dat... Dit soort gesprekken voeren is echt onwijs inspirerend, omdat ideeën dan helderder worden. Ik heb dat ook, als ik soms een presentatie mag geven, dan doordat je het erover gaat hebben, wat, wat eigenlijk onbesproken is, wordt het, gaat het, groeit het zo hard. Dus het feit dat we deze afspraak hadden, want dat hebben we natuurlijk een tijdje geleden al gemaakt, daardoor is mijn denken de afgelopen dagen is gewoon heel anders geworden. Ik heb heel veel over kwaliteit nagedacht. Dat had ik anders niet gehad. Dus dat is dan ook weer zo'n leuk klein dingetje. Toch? Z zoiets is dan toch een hele leuke interventie eigenlijk. Mooi zo. Nou ja, maar hopen dat Gaat het we? weer bij de mensen die gaan luisteren Overkomt. eenzelfde soort reactie teweeg. Dat zou superleuk zijn. Oké, okay. ja. dankjewel. Jij ook bedankt.